En misschien wil je weer een kleine meditatie met mij meedoen. Zet je beide benen naast elkaar op de grond. En zoals ik bijna al mijn lezingen begin, zou ik je willen verzoeken je benen stevig op de grond te zetten. Naast elkaar dus, hè. En je handen en je benen niet te kruisen. En sluit je ogen. Je kunt natuurlijk je ogen ook rustig open houden daar is er helemaal niets op tegen, maar bedenk dat je beter kunt concentreren als je je ogen gesloten hebt. Adem rustig in en houd de adem even vast en adem rustig uit. Adem nog een keer in en houd die adem even vast en Adem rustig uit. Visualiseer de zon voor je. En adem het zonlicht in... via je navelchakra, je zonnevlecht. Op deze wijze weet je... voel je dat je de verbinding van het licht... met je eigen licht hebt gemaakt. En dat je ook deze lezing... Zelf in het licht zet. In jouw licht laat, laat staan. Adem het zonnelicht in. En laat het door je hele lichaam gaan. Ook al is het nu avond. Ook al is het, als je dit opnieuw leest, eh, midden in de nacht. Maar je weet, de zon schijnt altijd. En je kunt altijd de zon visualiseren voor je zin. Ga met je gedachten Naar je linkervoet. Voel het licht dat je zojuist verbonden hebt. Het zonnelicht dus met je eigen licht. Door je lichaam heen. Naar je linkerbeen. Naar je voet. Voel het stromen. Voel dat licht in je tenen. In je voet. In je voetzool, In je hiel. En trek het rustig omhoog naar je enkel, je hiel, je kaart en je knie. En misschien heb je een klein beetje last van je knie. Concentreer je op de botjes en het bloed en de aderen en de spieren in je knie. En zie dat alles verlicht wordt door het zonlicht dat jij daarin legt. Visualiseer dat alles helder en doorzichtbaar wordt en verlicht wordt. Concentreer je op je linkerknie en voel de werking van het licht. Ga rustig met je gedachten naar je dijbeen, breng ook daar het licht doorheen en laat het licht rusten in je onderlichaam. Voel voel het verschil tussen je linker en je rechterbeen. Voel je dat je je rechterbeen nog niet van het licht hebt kunnen laten genieten? Ook al kun je je benen niet gebruiken, ook al kun je niet lopen of heb je wat voor, wat voor stoornis dan ook. Voel toch in je gedachten en visueel, visualiseer het verschil tussen je linkerbeen en je rechterbeen. Ga nu met je aandacht naar je rechterbeen en ga naar je voet. Breng ook daar het licht naartoe, naar je tenen, naar de, naar de voetzool, naar de bovenkant van je voet, naar je hiel, naar je enkel. En voel dat je het licht door je kuit naar je rechterknie brengt. En breng ook daar het licht in je knie. En verlicht alles binnenin in je knie. En zie dat het ook helder verlicht wordt. En neem daar rustig de tijd voor Gun jezelf de tijd om van dat licht te genieten. En ga rustig met al je aandacht naar je bovenbeen. En trek dat licht door naar je onderlichaam. Voel hoe je beide benen aanvoelen. En voel hoe dankbaar jouw benen je hiervoor zijn. Misschien liep je altijd gedachteloos. En misschien wil je nu bedenken dat jouw benen je altijd trouw zijn gebleven. En Misschien heb je jezelf even op een zijspoor gezet en wellicht alleen in dit leven, waardoor je vergeten was om bij jezelf te komen. Of misschien had je in dit leven besloten om je benen helemaal niet te gebruiken. Alles is mogelijk in een karma van een mens. Maar misschien wil je toch je benen dat licht gunnen, dat ze, op de, dat ze op een of andere manier in jouw leven altijd moesten missen. Hou van je benen en dank ze voor hun steun, die ze jou altijd hebben gegeven. Of ze nou mooi of lelijk zijn, het is niet aan de ander om dat te bepalen. Ze zijn van jou, dus altijd mooi. Ga nu weer met je aandacht naar je onderlichaam. En zie dat dat licht rustig op je zit te wachten totdat je er weer mee aan het werk gaat. Breng dat licht naar je geslachtsorganen. Breng het licht naar die organen en in je darmen en zie dat alles totaal verlicht wordt. Alles is licht in je onderlichaam en voel dat dat licht zich rustig verplaatst naar je nieren, je lever, je maag, voelen die organen en geeft ze het licht dat ze zo nodig hebben. <tossimus> Als je dit vaker doet, dan kun je op een bepaald moment voelen in je lichaam waar je het licht heen brengt. En je kunt dus die organen stuk voor stuk um, voelen. Zie ze als levende wezens, zou ik willen zeggen. Ze zijn een onderdeel van jou. Een onderdeel waar jij de verantwoording voor hebt. En waar jij goed voor zorgt. Ze dienen jou, je hele leven. En daar mag je ook dankbaar voor zijn. En zo zorg jij weer op jouw buurt, weer goed voor jouw organen, door licht aan aan hen te geven. Misschien zijn er plekken waar zoveel duisternis is vastgelopen, waar je niet hebt kunnen loslaten in een bepaalde tijd in jouw leven. Je nieren zullen je zo dankbaar zijn dat je hen liefde geeft... En licht geeft. Weet dat je nieren je ook dankbaar zijn als je voor iedere maaltijd een paar bekers lauw water gaat drinken. De zaak kan goed doorspoelen en bedenk dat als je dat water drinkt, je licht drinkt, positiviteit drinkt. Neem de beker, neem het glas in je handen en geef vanuit jezelf liefde aan het water. Jij gaat dat water drinken, en je wilt toch het aller, allerbeste voor jezelf. Ook je maag zal je daar dankbaar voor zijn, en zie ook je maag als levend wezen. Breng daar het licht naartoe, en laat dat in alle maagplooien vallen, open alles in gedachten, en breng daar het licht in. Ga rustig met je gedachten naar je hart. Je hart dat toch behoorlijke klappen iedere keer maar moet opvangen. Je houding naar je omgeving. Blijf je bij jezelf of. Laat je je manipuleren door anderen, laat je anderen uitmaken, hoe jij je gedraagt, of ben je echt jezelf. En jouw hart moet dat toch maar allemaal verwerken. Geef ook je hart alle licht, en als het je moeite kost, doe dan alsof je het licht van de zon in je hart neerzet, en zet het daar ook neer. Zie voor je dat al die hartvaten en al die hartkamers en dat geklop en dat gestamp met licht verlicht wordt. Dat het bloed dat in en uit je hart gaat met het licht als het waar gebombardeerd wordt. En dat ook dat bloed verlicht wordt. En zo... In jouw hele lichaam verspreid wordt. Zie dat dat bloed door al die aderen stroomt. En dat er alleen maar licht door stroomt, zodat aderen die een beetje vast waren geslipt, opengaan. Zie het voor je. Zie dat je dat bij je eigen lichaam doet. Visualiseer het voor je. Blijf een ogenblik bij je hart en laat dat licht zijn werk doen. Voel, voel het kloppen van je hart en luister naar het ruisen van je bloed, voel. Breng het licht nu rustig naar je beide borsten. Mocht je je schuldig over van alles voelen? Mocht je je alleen gelaten voelen? Mocht je pijn hebben, verdrietig zijn? Of mochten jouw borsten jou grote zorgen geven? Mag ik je verzoeken, ook je beide borsten, of de plaats daarvan? Met al jouw liefde, met al jouw liefde met een hoofdletter te omringen. Daar ook. En daar vooral dat licht, dat grote licht in laten schijnen. Voel hoe je dat eerst aan de linkerkant doet. Voel daarin. En ga rustig met al je aandacht... Naar je rechterborst. Laat ook daar het licht rustig zijn werk doen. En blijf even met je aandacht in jezelf zitten. Ga vervolgens naar je linkerarm en ga naar je vingers in gedachten door je lichaam en breng. Dat ligt daarin, voel in je vinger, vinger voor vinger en voel in je hand, je pols, je onderarm, je bovenarm, naar je schouders. Voel je weer het verschil tussen de ene hand en de andere. Andere hand. Nou, nu zit je bij je schouders en, nou ja, zit je daar vast. Het is heel goed mogelijk. Je neemt misschien wel heel veel op je schouders, ja, letterlijk en figuurlijk. En je kunt het natuurlijk met een heerlijke massage weg laten halen. En ook met rust kan dat natuurlijk overgaan. Maar ook door over je zorgen na te denken. En waarom je toch zoveel op je laat. Niet over je zorgen na te denken, maar waarom je je toch zoveel zorgen maakt. Is dat nu echt nodig? Of kun je het vertrouwen in het universum opbrengen? Kun je op het goddelijke in jezelf vertrouwen, dus wat jij zelf bent? Of alleen op je eigen ego, waarvan de jij denkt dat je het zelf bent? Ga met je gedachten naar je linkerschouder. En ook daar breng je het licht. Voel in jezelf dat je het licht als het ware in je schouder aandoet. Voel het tintelen in die schouder. En blijf daar ook een tijdje staan bij jezelf. En ga dan vervolgens naar je rechterhand. Op een haptonomische manier, manier steeds door je lichaam heen en nu ook weer naar je vingers. Je hand, je onderarm, je bovenarm, en ook hier weer je rechterschouder. Breng ook daar het licht naar binnen en voel hoe die pijn langzaam weg hebt. Misschien heb je last van je keel. Bedenk dat het belangrijk is wat je zegt, niet wat je zegt, maar hoe je het zegt, of daar positiviteit in zit, of dat je oordeelt of veroordeelt. Aan je keelchakra zit je totale aura vast en het is niet niets om de werking van de keel goed te laten verlopen. Voel in je keel en laat ook daar het licht toe. Ga met je aandacht naar je longen, je linkerlong, je rechterlong, en zie hoe je, hoe je je longen als het ware kunt uitvouwen. En in die vouwen die je nu uitgespreid hebt, zijn die longen veel groter geworden. En zie je, en laat je daar het licht schijnen. Mocht je last hebben van je longen, in welke vorm dan ook, vul ze steeds met dit licht. Misschien heb je wel veel gerookt, of doe je dat nog, en wil je stoppen? Dan zou je kunnen zeggen, kijk, kijk wat het met je longen doet, je kunt het zien voor je in je geestes En vraag jezelf af, en vraag jezelf af, waarom? Jij dat jezelf aandoet. Als je weet dat het slecht is voor je lichaam, waarom doe je het dan nog? Ben jij meester over je lichaam of is de sigaret dat? Breng dat licht in die longen die het zo ontzettend nodig hebben. Misschien worden jouw longen steeds een beetje kleiner. Adem dan diep, diep tot onderin die longen en laat die longen wijder worden. Misschien kost het je moeite, maar doe het maar gewoon en breng dat licht daarin. Laat ze vullen met het, het, het goddelijke licht, met het zonlicht. En adem uit en adem daar weer in. En kijk of je dit iedere dag zou willen doen, zo werk je mee aan je eigen gezondheid. Dan hoef je het niet allemaal aan anderen over te laten. Trouwens, dat geldt natuurlijk voor deze hele, euh, nou, voor deze hele meditatie, zou ik kunnen zeggen. Want ja, zo is het toch op laatst wel geworden. Deze lezing. Ga naar je nek en zo naar boven, naar je hoofd en breng het licht naar je kleine hersenen, je aangezicht, je mond, je neus, je ogen en je grote hersenen. Misschien wil je er wel bij stilstaan dat je ook je ogen het licht kunt geven. Je ogen zullen je er dankbaar voor zijn. En weet je, op die manier zijn mijn ogen van plus 4 naar plus 1.75, of even 1.70 gegaan. De man die mijn ogen testte kon het niet geloven. Hij keek steeds op het kaartje en weer opnieuw zat de pruts aan zijn apparatuur en zei, hoe kan dat nou? Dus ik dacht, ik zal wel plus 6 gekregen hebben, want ik kon al niet zo goed meer zien, dacht ik, met bril. Maar het gekke was, als ik mijn bril dan zag ik weer wel goed, maar ik, ik legde dat verband helemaal niet. Dat het hij nog een paar keer deed en hij zegt, nou, ik begrijp er niks van. Het is onder de twee plus. Nou, in ieder geval, ik ben daar natuurlijk heel erg blij mee. En bedenk dat we allen in staat zijn om ons eigen lichaam te helen en te herstellen. Je kunt je ogen ook heel goed behandelen, door je beide handen tegen elkaar aan te wrijven en dan je beide handen op je ogen te leggen. Heel simpel hoor, daar komt energie vrij als je je handen over elkaar wrijft, als je de technische werking hiervan wilt weten. En breng het tegelijk het licht naartoe. Wel dien je te bedenken dat er voor ieder lichaamsdeel, voor ieder orgaan een fysieke betekenis verbonden is met de gedachten die wij mensen hebben. Laten we het veel te veel uit de hand lopen, dan gaat onze ziel als het ware roepen. En luisteren we daar helemaal niet naar en krijgen we nog meer signalen van de ziel om er iets aan te doen, om het probleem... Binnen onszelf op te lossen. Maar doen we dat weer niet. Dan kan dat orgaan dat verbinding heeft met het probleem. Voor grote moeilijkheden zorgen. Bij mensen zeggen dan dat het ziek is. En bij mensen willen daar stond geholpen worden. En het liefst gelijk nu. En iedereen en alles moet daarvoor wijken. En we zijn zorgelijk. En we zijn volkomen overstuur. En we weten het helemaal en allemaal niet meer. En we zakken helemaal neer in een neerwaartse spiraal. Maar gelukkig is daar dan de dokter die het voor ons gaat oplossen. Hij vertelt ons wel hoe ernstig we er aan toe zijn. En we schieten nog verder in de neerwaartse spiraal. En toch, daar mogen we toch werkelijk dankbaar voor zijn. En we hoeven het dus niet zelf te doen. Anderen staan voor ons klaar. Hoe we ook geleefd hebben. Hoe we ons ook gedragen hebben. Het maakt niet uit. Alles en iedereen staat tot onze beschikking. Om ons weer tot een gezond mens te maken. En soms. Zo weer verder te gaan met ons leven, alsof er niets gebeurd is. En daar hebben we het recht op. Ja, daar hebben we het recht op, zo denken wij. En dat is ook zo. Daar hebben we ook recht op. En wat nou problemen, wat nou blokkades? Het gaat toch zo ook goed. Waar heb je het over? Een operatie gewoon en huppakee, alles doet het weer. Even lastig, maar... De problemen zijn er nog wel. Want daar heeft die mens na alle waarschijnlijkheid, alle waarschijnlijkheid niets aan gedaan. Alleen het symptoom is verwijderd of opgeknapt. Op zich geweldig dat dat allemaal kan. En geweldig dat er mensen zijn die zich inzetten voor anderen die te kampen hebben met hun lichaam. De bewondering is alom. Maar... Er is een maar. En dat dacht je natuurlijk ook wel als je me langer kent. Er is ook een andere kant, een andere kant van het leven. Een kant die verder gaat, een manier van leven die verder gaat. Ja, we zouden het verder kunnen noemen. Het heeft met bewustzijn te maken, maar in ieder geval, het is anders. En juist nu denken heel veel mensen in deze tijd verder naar en zien dat er ook andere manieren van genezen zijn. In een, een van mijn vorige lezingen ben ik hier al eens een keer uitvoerig op ingegaan. Dus ik wilde het wat dat betreft tot hier beperken. Door te zeggen dat we ons met ons eigen licht beter kunnen maken. Maar geloof me, wel eerst door de blokkades heen gaan. De gebeurtenissen door te spitten en op een positieve manier los te kunnen laten. Het hoort er allemaal bij, en hier gaan al mijn lezingen over. Alles wat ik hier vertel, gaat over het bij jezelf komen, over de weg van zelfkennis, om dan al je illusies, al je problemen los te kunnen laten, en de weg naar je innerlijke zelf vrij te maken, om bij die bron te komen. Die bron die er altijd is, de bron het goddelijke en in ieder geval de connectie waar wij mensen met elkaar, die wij mensen met elkaar hebben door de verbinding van de energie binnen in ons. De aanwezigheid van het onnoembare. De aanwezigheid, het zelf zijn. Maar nogmaals, ook daarover heb ik in mijn vorige lezingen uitvoerig gesproken. Dan kom je bij jezelf en ben je in staat om jezelf heel te maken. Maar dat is moeilijk hoor, hoor ik mensen zeggen. Heel moeilijk. Wat nou moeilijk. Ik heb het ook gedaan. En ik ben niet anders dan andere mensen. Niets moeilijks aan. Het enige punt is, je dient het te willen. En je dient jezelf op een gedisciplineerde manier aan te pakken. Alert te zijn op een mogelijke terugval. En met die verbinding van die energie binnen in jezelf, het licht naar die plekken te brengen die licht nodig hebben. Die plekken die je zelf in de kou hebt laten staan en die jij ook weer uit de kou kunt halen door er simpelweg licht naartoe te brengen. Je hoeft niet per se de bron bereikt te hebben om het licht binnen in jezelf te verspreiden en naar alle stukjes in je lichaam te brengen. Juist het brengen en het visualiseren, visualiseren van het licht brengt je op die weg van zelfkennis, tot je eigen weg, tot de mens die je was, bent en altijd zijn zult. Neem eens, een, neem eens de proef op de som en kijk eens wat je met dat lichaamsdeel kunt doen, waar je het moeilijk mee hebt. En dat kan van alles zijn natuurlijk, maar heb je er wel eens aan gedacht, daar werkelijk jouw aandacht aan te geven? Niet zomaar van nuppakee, ja ik heb het gedaan, nou het helpt niet hoor, maar werkelijk, diep van binnen, vanuit jezelf. Al je aandacht. Kun je, je voorstellen dat je hele leven aan jezelf voorbij loopt? Ik kan het me bijna niet voorstellen. En toch gebeurt het bij bijna alle mensen. Ze komen niet in hun eigen lichaam. En pas als dat lichaam signalen geeft die wij ziekte noemen, gaan ze voelen. En goddank is er pijn. Dan gaan ze voelen. En dat jij zelf alle mogelijkheden binnen in jezelf hebt om alle organen voorkomen heel te visualiseren en dat ook te laten zijn. Heb je dat lichaamsdelen of dat orgaan wel eens bedankt? Dat je het zo lang, je hele leven lang, jouw leven lang, dat het jouw leven lang zo goed gediend heeft. Heb jij dat lichaamsdeel of die organen wel eens bedankt? Echt, het is een wezenlijk verschil in je lichaam als je dit doet. We bestaan allemaal uit ontzettend veel water. En je weet nu inmiddels wat gedachten met, met water doet. Je hebt het allemaal kunnen zien. Dat geldt ook voor jouzelf. Dus bedank je lichaam, bedank die organen. Bedank je lichaamsdelen. Ook als jij een mens bent dat vast zit op een rolstoel. Breng dan juist via de visualisatie, het licht, naar je lichaam. Naar die plekken die het zo nodig hebben. Ik kan niet zeggen hoe jij je zult voelen. Daar ga ik niet over. Daar ga jij over. Maar ik weet alleen... En dat weet ik zeker, dat jij een ander gevoel in je lichaam zult krijgen. Misschien heb je zo lang je aandacht buiten jezelf, buiten jezelf gericht, omdat je je lichaam verafschuwde. Omdat je misschien zo ontzettend kwaad op je lichaam was. Draai dat eens om. Ook al heb je nog zo de pest in, draait het eens om. Het is jouw lichaam. Hoe dan ook, het is van jou. Jij bent daar verantwoordelijk voor. En jij hebt besloten dat jij op deze wijze, in het leven hier op aarde wilde staan. Hoe dan ook. Weet je, je bent niet veranderd. Je bent diegene die je altijd was, bent en altijd zijn zult. Het is jouw lichaam waar je in dit leven mee om moet gaan. Wijs het niet af. Maar wees dankbaar, dat jouw lichaam jou altijd bijgestaan heeft, terwijl jouw lichaam het er toch zo vreselijk moe moe moeilijk mee gehad heeft, en toch jou altijd gediend heeft, en nogmaals, hoe dan ook. Je weet niet waarom je juist dat lichaam hebt. Maar misschien is het wel zo, dat jij in de astrale wereld besloten hebt, na aanleiding van vele andere levens, voordat je dus op aarde geboren zou worden, dat je absoluut dit lichaam wilde hebben, om ervan te leren. En dat ben je misschien nu wel allemaal kwijt, maar... Of om het te doorgronden om te weten te komen hoe de spieren in je lichaam werken. Maar misschien heb je het ook gekozen om er in een ander leven, in een volgend leven, zoveel van te weten te komen. Om de ziekte waar je nu mee te kampen hebt op te kunnen lossen via de wetenschap. Voel, voel in je lichaam. Voel in dat lichaam, hoe het er ook uitziet. Het is altijd mooi, want het is jouw lichaam. Misschien is jouw lichaam zwaar en voelt alles zwaar om je heen. Toen ik vandaag even in het winkelcentrum was, zag ik twee, twee meisjes op een bankje zitten. Ze waren nog jong, maar zo zwaar in hun lichaam. En ik denk dat ze elk zo tegen de tachtig of negentig kilo wogen. Ze zaten zo in elkaar gedoken en met die kleine handjes op hun knieën. Toch, vorig jaar, we waren in een buitenland... We waren in een hotel en we liepen naar de lift. Gauw, zei ik tegen mijn echtgenoot, gauw naar de lift en snel de deur dicht. Want ik zag dat er een echtpaar aankwam, waarvan de man aan obesitas, dus vetzucht, hè, leed. Niet erg aardig van mij, hè? maar ja, toch zei ik het. Maar de vrouw van dit echtpaar was gelukkig maar <laughs> iets sneller en hield de deur voor haar echtgenoot open. En zo kwam het dat we toch in de lift naar beneden maar uit schuldgevoel, een praatje aanknoopte. We hadden iets gemeenschappelijks, merkten we, want ook zij zouden die avond de vrienden opgehaald worden voor het diner. Dus ook zij stonden te wachten. En, aangezien we al met elkaar gesproken hadden, besloten we even te gaan zitten. En ik zag... Hoe ontzettend dik de man was. In Amerika had ik veel dikke mensen gezien, maar dit sloeg alles. De man heeft me later verteld hoe en wat ik hem gezegd had. Ik weet dat nu niet meer. Maar het heeft hem diep geraakt en de tranen liepen over zijn wangen. Hij vertelde dat nog niemand deze simpele woorden had gezegd. De woorden dat hij zelf kon besluiten hoe hij zijn leven zou willen leven, en dat het niets met het verlangen naar eten te maken had. Het verlangen naar eten was er simpelweg, en hij hoefde het alleen maar te omarmen als het ware. Hij vroeg mij, wat hij wel of niet mocht eten bij zo'n levensbeschouwing. En ik vertelde hem dat hij van alles kon eten wat hij maar wilde, en dat hij zich geen beperkingen hoefde op te leggen, of zeker niet, en dat alles voor hem, voor hem lag. Alleen, hij zou kunnen overwegen om bij iedere keer, als hij van plan was te gaan eten, ook een tussendoortje, hij drie glazen lauw water zou kunnen drinken. Hij vroeg waarom ik geen restricties gaf. Nou, nooit dus. Want ja, een mens gaat er altijd overheen, en gaat zich dan schuldig voelen. Ah, juist, door het je schuldig voelen, ga je weer meer eten, maar je wilt toch een goed gevoel over jezelf. En dan voel je je weer meer en meer schuldig. En eigenlijk zit je gevangen in je eigen gevoel van beperkingen die jij jezelf oplegt. En die niet nodig zijn. Alleen maar drie glazen water vroeg hij. Ja, en meer niet. En ik legde hem nog het een en ander uit over het leven in vrede. Over het leven vanuit de ziel, die ieder mens is, en die hij was, ooit was, en die je bent, en die je altijd zijn zult. En de verantwoording die een mens heeft, naar zichzelf toe. Niet eens naar anderen, maar naar zichzelf toe. En ik vertelde hem dat hij het voor mij niet hoefde te doen. Ik was daar niet eens op gesteld. Hij had de verantwoording over zichzelf, niemand anders. En was daartoe helemaal in staat, zo zag ik. En legde zo de verantwoording totaal bij hem. Je geeft iets waarvan je weet dat het altijd helpt en vervolgens laat je los. En eerlijk, het kon mij zelfs helemaal niet schelen of hij het dan nou wel of niet ging doen, en maakte hem dat ook ontzettend duidelijk: het maakte mij werkelijk niet uit. Hij bepaalde, en we leven hier op aarde volgens de wet van de vrije wil. Na twee maanden zou dit echtpaar met een kroes toevallig ook in Amsterdam aankomen. En hij schreef ons dat ze al ontzettend naar ons uitzagen. Ik wist niet wat ik zag. Hier stond een geheel nieuw mens, meer dan 25 kilo afgevallen, en weet je, alleen door het water. En hij zei, weet je, hij zei, het verbaasde mij zo, dat ik alles van jou mocht eten, zelfs frituur. Hij was daar helemaal gek op. Maar, zei hij, als ik mijn water had gedronken, dan had ik daar natuurlijk, of dan had ik daar helemaal geen behoefte meer aan, op een bepaald moment. En dat wist jij natuurlijk, hè? Nou, ik wist dat eigenlijk niet, hoor. Maar ik wist wel dat je door water te drinken je smaak kunt veranderen. Ook mijn smaak is veranderd. Ik eet dus helemaal geen vlees meer. Ik vind zoet niet helemaal lekker meer. En vroeger had ik ontzettend veel chocolade en, en snoep. Ik werd daar nooit dik van. Ook dat is natuurlijk een affirmatie, maar... Ik kwam nooit aan. Maar ik vind het gewoon niet meer lekker. En ik heb zo mijn voorkeuren. Ik kan nog wel eens genieten hoor. Van een verrukkelijke bonbon. En nou, dat is dan lekker. Maar ik heb niet meer dat ik dat, ik dat eh, nou, dat ik daar na, naar verlang ofzo. Dat je dat iedere dag moet hebben. Of op een dwangmatige manier. Ik heb dat trouwens nooit gehad hoor. Maar je, je smaak kan inderdaad veranderen. Door het drinken van water. En natuurlijk weten alle mensen waar ik mee in contact kom, dat water drinken zo goed voor je is. En ook iedereen roept van harte dat ze altijd veel, ja zelfs heel veel water, water drinken en toch dik blijven. Kan ik er wat aan doen, hoor ik dan zo vaak. Ja, en het klinkt hard, ik kan daar niets mee. Het maakt me helemaal niets uit of iemand dat nu zegt om te zeggen dat hij of zij absoluut niet schuldig is aan een zwaar lichaam. Altijd merk ik dat mensen zich verontschuldigen en zeggen dat ze zoveel water drinken, want het is zo goed voor hen, maar bij hen helpt het niet. Niets helpt hen. Zij zijn altijd anders, want bij hen werkt het niet. Niets werkt bij hen. En zo vinden ze zichzelf zo bijzonder. En ja, ik laat hen maar. Wat moet ik hen zeggen? Dat ze zich werkelijk bijzonder kunnen voelen, als ze een ander gevoel over zichzelf hebben. Maar ze staan zo vast in hun eigen overtuiging. En ja, ik respecteer dat. Je hoeft een ander niet te veranderen, hè? Misschien moest een mens zo ver heen zijn, dat ze aan de rand van de overgang van de dood staan, dat ze werkelijk wanhopig zijn... Misschien wilden ze in dit leven wel voelen hoe het is om een heel zwaar lichaam te hebben, om te voelen dat je het innerlijk tevreden gevoel nooit van je lichaam kunt verwachten. En dat je je volslagen tevreden denkt te kunnen eten, maar toch niet te zijn, en dan zo ongelooflijk verdrietig te zijn, en het niet meer weten hoe je je leven moet leven. Totdat er in het gevoel in de ziel een wanhoopskreet komt om hulp, hoe dan ook. Dan gaat alles in het universum tot werking over en toeval is geen toeval meer en je zult de juiste mensen te tegenkomen om jou weer tot jezelf te laten komen. Geen trucjes, geen geldelijk gewin, daar is overigens niets mis mee hoor, maar gewoon van mensen die je net zo gelukkig en liefdevol willen laten zijn als zijzelf en niet anders Nou, in het begin was ik toch werkelijk van plan om deze lezing te houden over de kwaadheid in de mens, of over hoe, het toch zomaar, hoe een mens toch zomaar ineens kwaad kwam worden door een situatie. Maar daar moet ik het dan maar weer een andere keer over hebben. Het ging deze keer toch zomaar over het lichaam zelf. En blijkbaar was ook dat een keer nodig. Want het lichaam dat je hebt, heb je zolang je weet, helemaal, zoals je weet, helemaal tijdelijk. En veel mensen voelen zich niet lekker in hun lichaam. Toch is dat het lichaam dat ze zelf wilden. Ze hebben het na overleg met hun geleidegeest in de astrale wereld, met hun ouders op aarde, besloten om het zo te willen en niet anders. Er bestaan geen vergissingen, slechts een diep verlangen tot heelheid. En daar is niets mis mee, daar kan rustig over nagedacht worden dan kan de balans op een moment in het leven omslaan naar een ander gevoel. En ook dat ligt besloten in het karma van die mens. Inderdaad, het lichaam heb je en de ziel ben je. En als je dat realiseert, als je je totaal in je eigen liefdegevoel bevindt, dus de vrede in jezelf hebt gevonden, je de pijn van je lichaam niet meer voelt. Want kijk eens, als je met je geliefde samen bent, of je kijkt naar een liefdevolle of een spannende film, of wat dan ook, wat je aandacht van je pijn afhaalt, dan voel je gewoon geen pijn. Met andere woorden, pijn bestaat eigenlijk niet. Het wordt in de hand gehouden door je eigen gedachten, die zich richten in het gewone leven, het fysieke leven hier op aarde. Ja, dan is die pijn er wel. Jij hebt dat leven gekozen. Jij bent, jij bent verantwoordelijk voor je leven. En dit is jouw leven, jouw lichaam, jouw pijn. Jouw lichaam is, net als van ieder ander, de goddelijke, goddelijke uitdrukking van jouw ziel hier op aarde. Met respect voor jou, de manier waarop jij je leven leeft. Met alle ongemakken, de pijnen inderdaad. Ook nog... Wellicht met het geharre waarom je heen met je medemensen. Je doet het toch maar allemaal. En je weet, je voelt dat je op de goede weg bent. Neem gewoon tijd voor jezelf. Neem die tijd gewoon. Jij bepaalt hoe jij je leven wenst te leven. Anderen kunnen dat nooit voor jou. Ja, zeg, zeg je misschien wel, anderen heb ik nodig in mijn leven. En ja, dat is ook zo. Maar ook dat was de keuze van die mensen om jou heen. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, niet jij. Voor hen is het ook goed een mens te helpen, die hun hulp nodig heeft. En ook zo komen zij ertoe om hun karma te vervolbrengen. Daar help jij hen ook mee, door te zijn zoals jij bent met al je onvolkomenheden in jouw lichaam en misschien wil je als je smorgens wakker wordt de zon begroeten gewoon op je eigen manier op de tijd die jou het beste lijkt En zoals ik hiervoor al gezegd heb, door de zon door je lichaam te laten gaan en daar rustig de tijd voor te nemen. De zon te begroeten en weten dat je dag goed verloopt en weten dat je je goed kunt voelen. Jij bepaalt. Weet je, er zijn zoveel onzichtbare lijnen in en om ons lichaam. Lijnen waar we wellicht nooit van gehoord hebben, meridianen, maar die er wel degelijk zijn, die kun je met het groeten van de zon activeren, ook door de zon door je lichaam te laten gaan. Misschien wil je je concentreren op een onzichtbare lijn die vanuit je onderrug iets boven je bilnaad naar boven laat gaan, over je hoofd heen even laat rusten op je derde oog. En vervolgens naar beneden laat storten tot onder je lichaam en weer naar de plaats waar je begonnen bent. Dat kun je rustig liggende doen of zittende. Doe dat gewoon iedere dag één keer. Dat is voldoende. Voel je gesterkt door het goddelijke licht van de zon. Dat via je navelchakra door je lichaam heen kan lopen. Geniet van die momenten. En ga in dat licht, met je hele gevoel. Daar heb je toch wel eens tijd voor. Voel dat je zelf het licht bent. En houd het gevoel gewoon vast. Voel wat een geluksgevoel dat jou geeft. Misschien is het inderdaad juist als je jouw aandoening, zoals je dat noemt, gewoon negeert. Hoe moeilijk dat ook is. En je visualiseert dat het leven anders is. En niet meer mijn aandoening, zoals je dat zegt. Of jouw ziekte. Op die manier hou je het zo vast, als je het zo zegt, vind je niet? Want wat kun je daar nou mee? Helemaal niets. Behalve dat je het vasthoudt en dat je een claim legt op jouw ziekte, op jouw aandoening. Het is niet van jou. En je kunt, als je dat wilt... Gewoon loslaten. Kijk maar eens of je dat kunt loslaten, accepteren en kunt opbrengen om anders met je lichaam om te gaan. Jij bent wie je bent. En dat is een goddelijke mens van binnen. En jouw lichaam is, zoals ik al zei, een uitdrukking van dat goddelijke, hoe de vorm ook is. De vorm is uiteindelijk door jou gekozen. En is dus juist en goed. Je zou van je omgeving willen horen dat ze zich geen zorgen over jou maken, dat ze, dat ze in jou geloven. En dat kan alleen door te zijn wie jij bent. Dan weten zij ook wie jij bent. Want hoe kun je hen kwalijk, kwalijk nemen? Dat ze niet altijd naar je luisteren als jij niet laat weten wie jij bent. En misschien nu nog een hele kleine meditatie tot slot. Dus nogmaals, als je wilt mediteren, kun je je voeten naast elkaar op de grond zetten. Of je kunt ook eh, pla plat op je rug liggen. Maar je kunt ook overal waar je bent in je gevoel komen hoor. En op plaats ben je niet anders dan altijd in je gevoel. Maar goed, luister naar het kloppen van je hart. Adem rustig in. En uit. Kijk of je vanuit je buik kunt ademen, en visualiseer nogmaals de zon, of kijk in een licht of kaars, en trek dat licht door je navelchakra naar binnen. En soms lijkt het alsof we alleen maar dwarrelende en dwingende gedachten hebben. Dat is dan maar zo. Voel je niet schuldig, of vind het niet vervelend? Iedereen heeft dat op zijn tijd. Accepteer dat maar. Accepteer die gedachten maar. Het zijn immers jouw gedachten. En ze komen dus. En ze komen ook uit jou voort. Accepteer dat. En leg ze. Leg ze in het licht dat jij zelf bent. Door dat te accepteren, zul je tot je verbazing merken dat die gedachten plotseling ineens verdwijnen. Ze zijn geabsorbeerd door dat licht. Maar ga je er tegenin, dan worden ze sterker. En zo is het met alles, omarm alles dat je ogenschijnlijk tegenhoudt om je te concentreren en om je gelukkig te laten zijn en zeg tegen jezelf, het is dan maar zo. En accepteer. Maar over accepteren heb ik al verschillende lezingen gehouden. Daar zal ik nu niets meer over zeggen. Het is trouwens bijna tijd. En ja, ook deze lezing is weer tot een eind gekomen. En zoals altijd, het was mij weer een groot genoegen. Wel is het onderwerp weer totaal anders geworden. Maar goed, het zij zo. Kijk maar. Misschien zegt deze lezing je iets. Misschien raakt het je binnen in jezelf. Misschien is het bij je gekomen en misschien heb je gedacht, ja, eigenlijk heb ik dit mijn hele leven wilde doen, maar ik had er nooit tijd voor. En ik deed het gewoon niet. Ik liep eraan voorbij. Ik heb jarenlang gedacht, nou, ik moest toch eens een keer stilstaan bij mezelf. Maar... En misschien door deze lezing ben je dat gaan doen. Ik wil je toch verzoeken... Om toch alles weer te vergeten en los te laten. En misschien zal het naar boven komen, zul, je, zul jij het je weer herinneren op het moment dat jij het nodig hebt. Dus het dwangmatig onthouden van alle meditaties, van alle dingen, is echt niet nodig, want je vergeet niets. Het komt vanzelf naar boven op het moment dat jij het nodig hebt. Dus, lieve mensen, altijd dank voor het luisteren. En graag wens ik je ook weer nu een hele plezierige avond met alle andere programma's. En als je dit in het, vanuit het archief leest, een heerlijke dag verder, een heerlijke week voor allen en met allen die je lief zijn. En bedenk iedere keer weer dat de overdracht van liefde geen woorden nodig heeft. Dag lieve mensen, tot de volgende week. Dag!